11 Uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet wil harder optreden tegen falende schoolbestuurders en toezichthouders. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker willen niet alleen kunnen ingrijpen bij financieel wanbeleid, maar ook bij onderwijskundig falen. Ze willen onder meer dat ze voortaan de rechter kunnen vragen falende bestuurders en toezichthouders te schorsen of te ontslaan. Het kabinet wil verder dat ook toezichthouders hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld als ze steken laten vallen. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam stelt voor om gemeentewiet te kweken. Zo wil hij de criminaliteit en de overlast rond coffeeshops aanpakken. Een speciale stichting moet wat hem betreft toezicht houden op de legale wietplantage. De productie mag niet groter zijn dan de vraag van de deelnemende koffieshops. Abu Talib wil het plan eerst bespreken in de gemeenteraad en daarna voorleggen aan minister Opstelten.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 In 2008 vielen bij een aardbeving in dezelfde provincie bijna 90.000 doden. Het kabinet en sociale partners proberen vanochtend alsnog een zorgakkoord te bereiken. Het overleg draait vooral om de thuiszorg... waar volgens het kabinet minimaal 65.000 banen moeten verdwijnen. Abfacabo FNV eist dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Vanmiddag stemt de federatieraad van de FNV over het sociaal akkoord dat onlangs werd gesloten...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 AMB verkeersinformatie In het zuiden van Limburg is het hele weekend de A76... vanuit Geleen naar Heerlen afgesloten. Er zijn werkzaamheden. En daarom staat er nu tussen Nut en het knoppen ten Essen drie kilometer. En het bloemenkorso is begonnen. En dat merk je in de bollenstreek natuurlijk. Op de N207 vanaf de A4 richting Lisse... staat het vast tussen die A4 en Hillegom over zes kilometer.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 Kamerbreed. Presentatie: Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. De geur van oranje hangt in de lucht. Nog tien dagen en het land staat op zijn kop. Althans, dan is het moment suprem. De kroning die we inhuldiging moeten noemen. Twee gasten hier vanmorgen die naast een hoofdrol een belangrijke bijrol vervult. Ahmed Abutaleb is bij ons burgemeester van Rotterdam en ook lid van het Nationaal Comité Inhuldiging. Goedemorgen meneer Abutaleb. Met u gaan we natuurlijk ook praten over politiek, over uw stad, over de crisis, hoe die op te lossen. Genoeg te doen denk ik. Helene Dupuis zit bij ons aan tafel, senator voor de VVD. Goedemorgen mevrouw Goedemorgen. Dupuis. U zit in het comité van in en uitgeleide tijdens de inhuldiging in de nieuwe kerk in Amsterdam. Zeker. Ook met u gaan we natuurlijk niet alleen maar praten over oranje... maar ook over de alledaagse politiek en ook over de zorg. Daar mm -hmm. weet u ook alles van. Um, ja, U zit trouwens ook bij de onderhandelingen over het zorgakkoord. Voor een groot deel, ja. Voor een groot deel. Daar ja. stijgt de spanning, horen we zojuist ja. in het nieuws. Um, Ik ook uit het nieuws nu. Ja, ja voor ja. 12 uur zou er ja. een, uh, een antwoord moeten zijn... op de onderhandelingen tussen Abfacabo met name ja, dat is en het. Uh, de regering. Ja. Uh, dat is een soort van ultimatum eigenlijk ja. gesteld he, voor 12 uur. En ja. 12 uur is zo belangrijk omdat het dan wordt voorgelegd... aan de federatieraad. Ja, dat klopt. Waarbij dan dus het sociaal akkoord gekoppeld zou moeten worden... Ja. Ja, aan dat zorgakkoord. Ja, dat, Reageert u eens op die spanning? Ja, dat, ik vind die koppeling vind ik buitengewoon ongelukkig. En eerlijk gezegd. Uh, helemaal fout. Dat zou je zo niet moeten spelen. En uh, dit voorspelt ook weinig goed voor de toekomst. Dus ik vind het een buitengewoon zorgelijke situatie. Overigens hebben wij als werkgevers... en ik ben een van de vijf werkgevers uh, in de gezondheidszorg... vertegenwoordig ik althans... Um, we hebben als werkgevers ook nog wel een paar problemen met het akkoord. Maar um, wij zijn in ieder geval uh, van plan... Uh, en zijn al de, al de, al de afgelopen weken ook steeds in gesprek gebleven... met de twee bewindspersonen. En, Dan ja, hebben we het over minister ja, ze hebben steeds samen de, uh, de onderhandelingen gevoerd. De Cure en Care hebben natuurlijk een eigen agenda, maar zij zijn overal bij. Dat vind ik heel verstandig. En dan kan ook niemand tegen elkaar uitgespeeld worden. Uh, maar het is buitengewoon lastig, uh, waarbij dan voor de care uh, geldt, uh, dus voor de zorg En de gehandicaptenzorg. dat wij heel goed beseffen dat er dingen moeten gebeuren. En ja. er moet nu wat. En dat kan niet langer zo. We hebben de duurste uh, langdurige zorg ter wereld. Mm -hmm. En uh, daar wordt ook het minst door de burger aan betaald. Dit is gewoon een situatie, daar moet nu een antwoord op komen. Maar goed, het voorstel lacher van het kabinet... dat zou volgens de bonden 100.000 ontslagen ja, betekenen. en dat is gemitigeerd, heb ik begrepen. Dat is nu naar 65.000 ja. gegaan. Maar ja. inmiddels hebben de bonden daar, of de advocabo, daar ook van gezegd onbespreekbaar uh, voor ja. ons, doe dan maar minder loonstijging. Hoe reageert u daarop? Ja, dat kan ik zo gauw niet overzien. Uh, het zijn natuurlijk forse bezuinigingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dus dat is zorgelijk. Dus daar moet wel een Aan de onderkant van de arbeidsmarkt, dat zijn de mensen met de minste opleiding? Ja, zeg, ja die uh, de thuiszorg leveren. Ja. Dus dit huishoudelijke verzorging gaat het Precies. eigenlijk over. Uh, en daar moet je wel wat mee. Maar uh, dit uh, zo radicaal uh, weigeren om verder erover te praten... lijkt mij ook voor... De Advocabo heel onverstandig. Als ik u zo hoor, gaat het hart tegen hart. En is een oplossing nog niet nabij. Uh, nou ja, wij zijn niet zo hard. Maar uh, Advocabo is natuurlijk zeer radicaal op het ogenblik. En uh, manifesteert zich ook zo. Oh. Ja, dat is lastig. Nou, misschien okay. voor twaalf uur uh, horen we er nog iets ben, over. Ja. Als er inderdaad nieuws te melden is over dat zorgakkoord. Want er zou onderhandeld worden. Zeker weten we dat niet. Dan hoort u dat hier. Goed, nou, we zijn zo uh, vanzelf eigenlijk in de actualiteit terechtgekomen. Uh, u kan ons trouwens uh, ook zien op uh, troskamerbreed.nl, uh, de webcam dus. Uh, meneer Abou we beginnen altijd op zaterdag met uh, of het nieuws en de kranten, uh, of het nieuws uit de kranten. Uh, maar iets wat ook nog niet in de kranten staat, maar wel nieuws is, ook dat hoorden we net uh, om 11 uur, is dat Rotterdam... Uh, de gemeente Rotterdam gisteren besloten heeft u dus uh, samen met uw collega's witteelt uh, uh, uh, te beginnen. Uh, wat is daarvan de reden? Wordt het stadhuis omgebouwd en worden er nieuwe lampen opgehangen? We, hebben, we zoeken nu bestemmen voor het tweede Maasvlakte. We hebben alle gekheid op een stokje. Um, ik ben nu vier jaar burgemeester in Rotterdam. Uh, en iedere burgemeester van een beetje gemeente in Nederland kan erover meepraten. We worden op het ogenblik geteisterd door illegale halen wit kwekerijen. Uh, ons korps in Rotterdam ontmantelt elke week alweer een paar illegale uh, kwekerijen. Die uh, vormen ook een enorm risico voor de bandveiligheid, voor de omwonenden. Uh, en bovendien, uh, dat spul is tegenwoordig zo waanzinnig sterk. Uh, er is geen controle op. Waardoor het uh, wat ooit softdrugs heette, tegenwoordig eigenlijk zal soms gerangschikt moeten worden onder de categorie harddrugs. En dus denkt u als gemeente: als ik ze niet kan verslaan, dan ga ik het lekker zelf doen? Nou ja, uh, uh, je, je moet dus iets. We hebben een onderzoek in Rotterdam uitgevoerd onder de gebruikers. En schrik niet, we blijken in de Rotterdamse regio 100.000 gebruikers te hebben. En hoeveel inwoners heeft u? Gebruikers. We hebben er 615.000. Ja, het is niet alleen maar Rotterdam maar de regio. Het ja. komt ook naar Rotterdam. Ja, dus om even aan te geven, dat zijn veel mensen. Zijn er zijn heel veel mensen. Um, laat dat dan misschien uh, niet 100.000, maar laat dat 50.000 zijn. Mm, hè? Nog steeds heel veel. En dan nog vind ik het dus een, een enorm aantal. Er is dus een enorme markt uh, voor die troep. Um, en er is dus een, uh, veel handel. En waar het ons om gaat is dat met die handel ongelooflijk veel criminaliteit gepaard gaat. De ja. zogenaamde achterduur. Want coffeeshops mogen een hoeveelheid softdrugs in huis hebben om te verkopen. Ja. Maar ze mogen het niet binnenhalen en ze mogen het niet transporteren. Ja, niemand... Dat is natuurlijk een schizofrene situatie, dat hou je niet vol. Nee, wat niemand ook begrijpt in nee. het buitenland. Nee. Maar even zo goed, gaat u dan iets doen? Een eigen wietteelt opzetten? Bij overheid, uh, goedgekeurd in Rotterdam. Maar dat is toevallig nog steeds wel strafbaar. Zeker. Uh, ik, ik, het is, uh, in de de opiumwet is het uh, verboden. De minister voert ook argumenten aan van Europese en internationale verdragen. Um, ik zou ook niet willen dat we als Nederland als narco bekend staan, zo maar zeggen. Dat is zeker niet mijn, uh, mijn, mijn doel. Maar, maar de minister vooralder. heeft tegen de Kamer gezegd... ik sta open voor voorstellen voor experimenten. En in dat kader past dit voorstel. En hij heeft daarvoor toestemming gegeven, want zo nee, hij, suggereert hij. Nee, hij, moet, hij, moet, hij heeft gezegd, kom maar eens met ideeën. Ik heb hem een tijdje geleden een brief gestuurd om hem te melden... dat we iets meer tijd nodig hebben. En hij heeft ook die meer tijd gegeven geven tot de eerste ja. week van mei. Um, aanstaande donderdag praat de gemeenteraad van Rotterdam over mijn, uh, mijn voorstel. Um, en dan als de raad tegen mij zegt, nou burgemeester, vinden we een goed idee, dan ga ik met de minister spreken. Oké, okay. mevrouw Dubvie, um, uh, wie teelt... Uh uh, verricht door de overheid. Ja, het is heel creatief. Ik kan het eerlijk gezegd niet overzien wat de consequenties daarvan zijn, maar het dossier is dermate gecompliceerd aan het worden dat ik uh, blij ben als iemand weer met een origineel idee komt, want er moet wel wat gebeuren. Daar zijn we het allemaal over. Ja, overigens. origineel is het zeker, want ja. het is namelijk bij wet verboden en de ja. overheid gaat iets doen wat ja. bij wet verboden is. Ja, dan moet er moet inderdaad een tijdelijke uh, uitzondering op de wet. Gedogen een, noemen we dat. Nou altijd, ja, of hè? een experimenteer artikel, dat ja. zou het mooiste zijn. Dat lijkt me juridisch ook verdedigbaar. Maar Genomen bent u ervoor? Want dit is nou, dat een... kan ik er niet overzien, eerlijk gezegd. Daar, ik heb te weinig gegevens uh, op dit moment. Maar ja, nogmaals, er is een groot probleem. Dat, dat snappen ja. wij ook. Nog heel even naar de plek. Want ja. u grapte daarnet, we zoeken een bestemming voor de Tweede Maasvlakte. Heeft u wel al een idee waar die wietplantages zou moeten komen? De Tweede Maasvlakte vormen? is echt wel bestemd worden, Dus daar, <laughs> ja. uh, dat het eigen leven gaat leiden. Maar ik wilde die grap graag maken. Omdat ja. iemand dat tegen me zei uh, van de week. Uh, nou, je, je moet kijken naar een industrieterrein. Of naar een, een gebied ook, wat ook goed, uh, goed beschermd is. In ieder geval niet in Wolde. Dat het grondgoed is? Ja, uh, uh, niet in woonwijken. Dat de Daar van zijn er last al zoveel van, uh, namelijk. Van, van hebben. Ja... Um, en dus, um, je mag er wel um, elektrische hekken um, omheen zetten. Daar doelde ik ook op, want het nou ja, moet natuurlijk aan strenge eisen van beveiliging. En ja, dat soort maar we zijn natuurlijk heel goed om te springen naar het uh, bedenken van waarom iets niet kan. Uh, ik ben nu vooral op zoek naar, uh, is hier draagvlak voor? En daarna zoeken we naar manieren uh, waaronder het wel zou, zou, zou kunnen. En u, en u denkt en, dat u daarmee de criminaliteit, want daar gaat het u met name om, om ja. dat u die daarmee uitbandt? Ja, en, en dat je ook uh, gezondheidsvraagstukken daarmee kunt, uh, kunt dienen uh, als je uh, uh, speel kunt kweken. Hey. Wat, wat, wat minder sterk is, dan is de gezondheid van de gebruikers ook... Ja, want uh, dat gaat gelegen. u ook doen, begrijp ik. Hè? Dat is dan voor de gebruikers die naar ons luisteren... dat wat u uh, op de markt gaat brengen is minder sterk dan wat op de markt nu is. Dat is wel de bedoeling, want minister, uh, minister Schippers uh, is net de revue gepasseerd... die heeft aangegeven dat ze eigenlijk uh, uh, uh, uh, uh, hennep-wit... Uh, met een THC-gehalte boven de 15 De rankschikt, werkzame stoffen, Ja, rangschikt ja. onder de uh, harddrugs uh, En daar ben ik op zichzelf heel blij mee. Want ja. uh, dat spul maakt ongelooflijk dom. Ja, goed. Een keurmerk van Rotterdam krijgt uh, de Wiet dan. Dat het uh, minder slecht is. Laten we nog ander nieuws erbij nemen. Uh, in verschillende kranten. Uh, uh, grote interviews met uh, Koen Teulings, de bijna scheidende directeur van het CPB, Centraal Planbureau. Hij schrijft in de Telegraaf, althans dat zegt hij, uh, dat de hypotheekregels later moeten worden aangescherpt dan men nu van plan is vonden wij een beetje wonderlijk, omdat uh, de serfvoorzitter voorzitter Wiebe Draaier, nog niet zo lang geleden juist zei, scherp die regels nou meer aan? Uh, gisteren kwam het, of eergisteren kwam het CBS met cijfers... waaruit blijkt dat de werkloosheid veel sneller groeit dan iedereen denkt. Terwijl we vorige week premier Rutte hoorden zeggen... nou, er is een groene waas van herstel zichtbaar. Uh, uh, wij zijn uh, het spoor een beetje bijster. En wij denken eigenlijk ook dat heel veel mensen dat spoor een beetje bijster zijn. Al die mensen, al die deskundigen, die spreken elkaar tegen. En ook de politiek spreekt elkaar tegen. Ja, dat is een gevaarlijk signaal. Een gevaarlijk signaal? Ja, omdat we hebben de werkelijkheid zo gecompliceerd gemaakt... daar ben ik steeds meer van overtuigd... en met name ook op dat hele woondossier... dat werkelijk niemand meer alle feiten volledig op een rij heeft. En dit blijkt nu uh, zo uit te werken. Dus uh, we moeten snel naar een veel eenvoudiger oplossing. Maar dat is natuurlijk in Nederland altijd heel moeilijk... om he, mensen die allerlei rechten hebben gehad... en allerlei voorrechten ook met name... dat je die, uh, die gelijkheid aan afbouwt en naar een ander systeem overgaat. Ja. Maar het moet gewoon, want dit is een van de vele voorbeelden... Waar, waarbij de democratie in mijn ogen ook bijna gevaar loopt... omdat we uh, de feiten niet meer beheersen. En als je de feiten niet kunt overzien en niet goed kent... of die zijn te, uh, te multi-interpretabel, dan kun je ook eigenlijk niet sturen. Dat is ernstig wat u daar ja, zegt. Ja, dat, dat vind de ik. En dat is in de gezondheidszorg net zo. Dat is ook zo ingewikkeld geworden... dat er bijna niemand is die het hele slagveld overziet... Ja, maar... En dan kun je ook geen uh, strijd voeren. Ja, maar daarmee uh, wijst u ook uh, indirect, en misschien wel direct, naar de politiek. Nou ja, dat ik... ik naar een uh, kabinet. Naar uh, nou een premier. Nee, uh, dit, het is niet dit kabinet. Het, is een, het zijn alle kabinetten. Het is een traditie in Nederland om eenvoudige zaken heel ingewikkeld te regelen. En daar zijn honderden voorbeelden van. En ik vind de woonsector uh, en de zorgsector daar hele ellendige voorbeelden van dat wij de zaak gewoon altijd compliceren... in plaats van uh, regelrecht uh, streed te regelen. En heeft dat dan ook iets te maken met het verminderde vertrouwen... wat mensen onderhand hebben in de politiek? noemt ja, als... het een gevaar voor ja. de democratie? Nou ja, kijk... Uh, als, uh, als, de gewone, als de politici het al niet meer overzien... hoe moet het dan met de gewone burger... die niet toegang heeft tot al die kennis... waar wij dan in principe toegang toe hebben? Dat is dan toch een heel grote kwestie aan het worden. Ja, het is een Aboutan. beetje kip en ei. Uh, want uh, die politici zijn ook gekozen door dezelfde burgers. Uh, dus dus, uh, maar op grond uh, waarvan? Hè? Nee, nee, maar goed. Uh, als burgers zeggen, we hebben weinig vertrouwen in, in, in politici... We hebben ja, ze weinig ja, vertrouwen in het is, zichzelf. Het is uiteindelijk ook de kiezer die natuurlijk ook mede het versplinterde... Politieke landschap van dit moment. Maar gaat gemaakt. nou zeggen dat het onze schuld is? Nee, ik zeg het helemaal niet. Het, oh. is, het is kip en ei, hè. Dus wij, het hangt met elkaar samen. Wij met z'n allen dragen bij aan dat klimaat in Nederland. Mm -hmm. Maar dus, ik vind het. het bedrijven, ook... politici, we dragen allemaal aan bij. Uh, ik zou zeggen, uh, laten we vooral alsjeblieft dat, uh, dat akkoord... wat recent is afgesloten, mm. laten we dat goed, uh, goed ter hand nemen. Maar ook daarin, meneer Abu Talib, want dat akkoord is gesloten... het sociaal akkoord hebben we ja, het nu dan ja, over... op basis ja. van uh, dat men een groen waas van herstel van de economie ziet. En dan krijgen we gisteren die CBS-cijfers... waaruit blijkt dat de werkloosheid veel sterker stijgt. Mensen zijn daardoor ja, toch in verwarring. Nee, maar is, altijd, dan is het uh, toch moeilijker om het vertrouwen te houden. Als oud-staatssecretaris van sociale zaken... weet ik dat uh, werkgelegenheidsontwikkeling altijd... ...uilt na op economische ja, ontwikkeling. Daar zit echt een, altijd een vertraging in ongeveer van één tot anderhalf jaar. Mm -hmm. Dus het zou me helemaal niet verbazen dat het hier aan de, aan de orde is... Wat ik eigenlijk net wilde zeggen is... Um, um, premier Rutte wordt nu uh, geattackeerd over het feit dat hij zei van... nou, Kopenhuizen. Ja. Nou, misschien zijn dat nou niet, niet de goede voorbeelden. Maar ik ben het met hem hartgrondig de eens... Gedacht, dat, he? dat we een positief spirit nodig hebben. Ja. Uh, uh, iedereen uh, lult maar eindeloos over de crisis. Het is wel vrienden praten over gisteren. Um, en ik uh, reis de wereld af op zoek naar bedrijven voor Rotterdam. En ik heb een verhaal nodig voor morgen en de komende jaren. Ja. En we houden hier elkaar gevangen op een vier. Want de meter van wie heeft er nou eigenlijk wel gelijk? Uh, nogmaals, misschien zijn die voorbeelden niet helemaal gepast, maar we moeten weer met borst vooruit. Uh Hoofd in de lucht moeten we de toekomst tegemoet weer, weer zien. in. En Borst... we zijn wel met elkaar bezig elkaar naar, naar achteren uit te praten. Ja. Dat is een slechte zaak. Maar dat is dus ook een taak voor de politiek. En dat treft uh, dat er vandaag een enquête op de voorpagina van Trouw staat. Dat uh, bij de ondervraagde, dat is een uh, onderzoek van Motivaction... Uh, dat de mensen meer vertrouwen hebben in uh, de vertrekkende koningin Beatrix. Uh, 73 procent. En het vertrouwen in de politiek staat echt helemaal onderaan 12. Dus Goed, er is toch... Wel droevig. droevig. Er is toch iets mis dan? Nou ja, de, wat WIS is probeer ik te analyseren. Ja. In de zin van de feiten zijn zo ingewikkeld geworden. En dat is echt een kwestie van bestuur uh, in Nederland. Dat functioneert op een manier. En ook de politiek waarvan je zegt. Kan het nou niet eenvoudig bij de meeste wetten? Denk ik altijd. Hoe hou je het in je hoofd om het zo complex te maken? Terwijl de zaken misschien eenvoudiger gericht. Oké, okay, nou okay. we praten zo uitgebreid uh, verder over al deze elementen. En natuurlijk ook over 30 april. Waar u beiden een rol in speelt. Maar we kijken zoals altijd. Eerst even terug op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Ik vind dat ik moet optreden, niet aftreden. Dat heb ik lang over gedupt. En die keuze heb ik gemaakt. Maar het is uiteraard voorzitter aan uw kamer om daar een oordeel over te geven. Niet aftreden, maar optreden. Of het nu een haartje scheelde of dat het een geregisseerde boetedoening was... daar zijn we nog niet helemaal uit. In elk geval hebben we textueel alvast een paar suggesties... voor komende akkefietjes. Niet rechts, niet links, maar recht door zee. Gas geven, niet remmen. En niet afvallen, maar opvallen. Ja, inderdaad, het is een krasje. Flinke kras... Uh, maar dit werk is niet altijd uh, om uh, alleen maar uh, veren te krijgen. Soms heb je ook krassen. Onterecht in een uitzetcentrum zitten als gevangenen... en er vervolgens een eind aan maken. Het drama past in één zin. Er kwam een onderzoek van 100 pagina's en een debat van 12 uur. En iedereen gaat over tot de orde van de dag. Dat maakt wel krassen. Ik houd de staatssecretaris verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Voorzitter, als ik dan de balans op maak, dan is er voor mij maar één conclusie mogelijk. Staatssecretaris, stap op. Kras, maar dan qua taal, was het heldere standpunt van een enkele partij al aan het begin. Geen gezeur over eerste, tweede of derde termijn, maar gewoon wijzen naar de deur. Maar weggaan was geen optie. En beschadigd blijven trouwens ook niet.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 Als er ergens een deur dicht gaat, gaat er elders een deur open. Was er verder veel kritiek op de premier, omdat hij ons allen aanzet tot kopen, kopen, kopen. Ik heb goed naar de premier geluisterd. Ik heb dit weekend de tank van mijn auto gevuld. ben met mijn vrouw gaan uit eten en hebben een nieuw tapijt gekocht voor onder de tafel. Zo, crisis is voorbij. Kortom, bezuinigen is niet goed en kopen is ook niet goed. Probeer van zo'n land maar eens premier te zijn, denken wij s'avonds laat wel eens. Maar de mensen die u oproept een auto te kopen, de mensen die u oproept een huis te kopen, die snapt dat niet. Minister-president, u staat ver af van de werkelijkheid. Blijft één dialoog deze week memorabel. Wat kost dat nou zo'n flink stuk spacecake? Nou, meneer Wilders, als ik zo uw haar zie, weet u er meer van dan ik. En kunnen we in dit weekoverzicht ook niet om de voorzitter van het parlement heen? Meneer Van ik. Ja, dank u voorzitter. Ik, ik hoorde toch geen zucht aan uw kant. hè? En besluiten we met een tip. Je kunt een plant niet hard laten groeien door hard aan de bladeren te trekken. Die plant die moet je water geven. En dan komt die groei. Niet snel, maar wel zeker. Tros, Radio 1. Ja, het is uh, 21 minuten over 11. En u luistert naar kamerbreed met als gasten VVD-Eerste Kamerlid Helene Dupuy... en de Rotterdamse burgemeester van de Partij van de Arbeid, Ahmed Abu Talep. Meneer Abu Talep, om met u te beginnen. U uh, bent lid van het Nationaal Comité uh, Inhuldiging, onder voorzitterschap van uh, de heer Weijers. En uh, dat comité heeft verschillende uh, festiviteiten mm -hmm. uh, georganiseerd en geconfronteerd gecoördineerd hè, voor dat uh, moment wat straks gaat komen, op 30 april. Nou, ik kan er niet omheen. Ik moet natuurlijk even naar het Koningslied vragen... Uh, wat gisteren bekend is geworden. U citeerde dit er net al uit, zag ik. Ja, u zei net borst vooruit. Dat is een zin die in dit Koningslied voorkomt. Zij aan zij, borst vooruit. Ja, die tekst heb... is van u. Nee, die heb ik van de mariniers. Rotterdam is de stad van de mariniers, zoals u weet. Okay. Ja. Daar komt hij dus vandaan. Nee, ik heb hem oh. zelfs er niet in gevlogd. Nee, Ik heb er totaal geen bemoeienis gehad met de tekst van het lied. Oké, okay. u trekt zich terug van het lied lijkt mm. bijna. Want het lied wordt, het is dus ook wel het typisch Nederlands natuurlijk, tot de grond toe afgebrand. Uh, uh, Bert Wagendorp in de Volkskrant vreest dat als Maxima er eens goed naar luistert, dat ze alsnog toch teruggaat naar Argentinië. En in de NRC wordt hier uh, door een recensent geschreven dat het uh, alleen maar uh, plaatsvervangende diepe uh, oproept. Het is de koekhapversie van een lofzang. Pijnlijk voor de koning en voor ons burgers. Dit monument van Hollands platheid. Toen maar, toe maar. Nog meer nou, superlatieve? Nou ja, het zijn mijn woorden niet, maar het is wel een toon die gezet wordt. U bent van dat comité en u heeft ook via uh, de, de, dit comité ja gezegd tegen dit lied, neem ik aan. Ja, zeker. Ik, ik vind het een mooi lied. Uh, ik vind het een eigen tijdslied. Um, uh, en over smaak um, moet je geen debat hebben. Uh, wat mij opvalt is uh, dat in deze wereld van, uh, van, van de muziek natuurlijk ook, uh, ook professionals uh, opvattingen hebben, uh, hebben over andere professionals. En uh, commentatoren vaak ook uh, hun eigen opvattingen hebben over wat goed is en wat krom is. Nou ja, maar het, het algemene gevoel is een beetje, dit is wel een heel populistisch lied. Je had er ook een mooi klassieke hymne of zo nou, dat... aan kunnen wijden. Die Kijk, hebben we al. Kijk, de gedachte was, laat vooral ook Nederlanders mij schrijven. Uh, en uh, niet een, uh, een klassieke muzikus uh, uh, driehoog achter uh, aan het werk zetten... om er iets klassieks van te maken. Voor het volk, door het volk. Dat uh, was ja, eigenlijk laat, het idee laten mensen ook meeschrijven. En de mensen hebben ook mee kunnen schrijven. Mensen hebben ideeën kunnen insturen. In we hebben zinnen kunnen, uh, kunnen bijdragen. En uiteindelijk is dat geheel gecomponeerd uh, tot, uh, tot dit. En, ja. uh, en de, uh, nou, het type is ook zoiets. Hè. Dan moet er weer een nationaal debat over ontstaan. Ja. In plaats van dat je zegt, fantastisch, we gaan er met z'n allen achter staan. Dat vinden we mooi. Ja, borst vooruit en ja. gewoon zingen. Ja. ja. Ja en ook een beetje trots zijn. Ja. Trots, Vindt ja. u ook, mevrouw Dupie? Nou, ja, ik heb het niet gelezen, maar ik zei, we hebben een prachtig lied, het Volkslied. En uh, voor mij blijft het daarbij. Had het wat u betreft ook wel mo bij mogen blijven, of? Ja, nou ja, dat, daar heb ik geen orde over. Ik vind het op zichzelf een grappig plan. Maar ja, de, wat het resultaat is, dat heb ik niet gezien. Dus nee. kan er echt niet nou, zo Even Even zo goed uh, ook aan u de vraag. U bent ook uh, zeer direct betrokken bij 30 april. Want wat moet u precies doen eigenlijk? Nou, dat weet ik eerlijk gezegd nog niet. Oh, uh, maar ik, ik hoop wel ik, dat u tijdig bericht krijgt. Ja, ja, er is een generale repetitie gepland. Uh, maar het is niet zoals op Prinsje zag... dat de commissie van in- en uitgeleide... echt de verschillende leden van de koninklijke familie... ieder afzonderlijk naar hun plaats... Begeleid maar is iets anders. Maar wat het precies is, is mij nog niet geworden. Maar wij begrepen dat u de koning naar zijn plek moet begeleiden. Dat zal dan Anoushka van Miltenburg doen, voorzitter van de Tweede Kamer. Ik denk als groep en niet uh, individueel, maar dat weet ik niet zeker. Maar nee. we lopen daar ergens mee. Ja, uh, dat is Maar het. u loopt daar ergens mee? U ja. loopt er ergens voor? Of u loopt er ergens achter? Nou, de voor ik denk uit. ik. ja. De voor, ja. ja. En eh, hoe, uh, hoe krijg je dat voor elkaar, om uh, ervoor te lopen? Ja, dat is een goede vraag. Het is volgens mij een volslagen verrassing. Ik werd door uh, onze voorzitter Fred de Graaf, ook fractiegenoot natuurlijk, uh, gebeld of ik het uh, wilde doen. En de reden is dat uh, zowel René van der Linden als ik... inderdaad tot de alleroudste met qua anciëniteit uh, in, de in de Eerste dus Kamer behoren. Zo jaren En we hebben uh, ergens nog één Gerrit Holdijk die er langer zit... maar er was al iemand van de SGP in, uh, in de af, afvaardiging van de Tweede Kamer. En nee. daarom zijn René en ik het uh, vrij logisch uh, geworden. Bovendien is René voorzitter geweest en ik vicevoorzitter van uh, de Eerste Kamer... En, we, we zijn wel een beetje vertrouwd met dit soort ja. dingen. U krijgt wel een mooi plekje hè, in de ik, Nieuwe Kerk. Ja, dat is zeker een, een geweldig ja, bijkomend voordeel. Anders dan voordeel. de Kamerleden die uh, niet ja. de eet willen ja, afleggen. Want gestraft. we hebben begrepen dat die helemaal ja. achterin ja. moeten zitten. Ja, een dat een dat soort het strafbankje. Het, ja, het weigervak. Ja, ja, ja. ja. ja, ja wat ja, er niet daarvan? verantwoordelijk voor. Ja, ik vind het wel bijzonder. Ja. Bijzonder is een ander woord voor. Ja, nee, laat het op bijzonder houden. Bijzonder, ja. Maar terecht dat ze achter een prilaar gezet worden. Nou ja, de... Ik vind het echt, ik vind het uh, een beetje uh, een beetje overdreven allemaal. Uh, we, vind... Volgens de wet zouden wij inderdaad de eet moeten afleggen. Nou ik denk doe dat dan? Wat is daar nou ja, tegen? Of blijf weg. Ja, en, en dan vind ik ook dat je consequenties moet zijn. Ja. Ja. Kijkt u daarnaar? Ja, ook betalen? zoiets. Ja, ja. Ik, ik ben uh, soms van, heel erg van vernieuwen. Maar soms moet je ook aan bepaalde tradities willen vasthouden. En uh, los van de letter van de wet uh, is hier ook een zekere traditie. En, ja. en, en die moet je misschien ook in eerder weer houden. Waar zit u eigenlijk? Uh, ik heb een uitnodiging om um, um, um, um te komen. Uh, ik heb geen idee waar, uh, waar ik zit. Uh, als geval... lid van het Nationaal Comité Inhuldiging. Ja, ja, zit ja, ik zit niet vast niet achterin. Uh, <laughs> uh, ik hoop dat ik op een plek mag zitten. Dat ik in ieder geval iets kan zien, want ik ken, ik ken de kerk heel goed met heel veel pilaren. Dus ja, ja. So, dat, dat mag ik dan, U hoeft uh, trouwens geen eten af te leggen, hè? Nee, dat hoef ik niet. Te doen, dat, nee. dat heeft u wel gedaan bij uw inhuldiging als burgemeester? Of ja. tegenover de koningin dan? Ik heb, uh, nee, ik heb de eet moeten afleggen in handen van de commissaris van de Koningin. Uh, bij, bij, bij een installatie als burgemeester van. Uh, van ja en dat hoeft dus nu niet opnieuw. Nee, nee. nee voor, voor ons uh, hoeft dat niet. Nee. Ja, u uh, uh, krijgt uh, eigenlijk niks als Rotterdam op 30 april, want uh, ja, u zit niet voor niks in Amsterdam, daar is de plek, daar moet je zijn, maar uh, in ruil, misschien heeft u dat wel geëist, krijgt u toch iets, hè? Nee, dan heeft u die goed gelezen. Wij krijgen uh, de 30ste, een fantastisch groot concert in Ahoy. En daar wordt ook het Koningslied ook live gezongen. Oh ja. uh, dus dat, dat is een groot, groot evenement met zo'n uh, 17.000 mensen... die in Ahoy uh, bij elkaar uh, zitten... Maar ja, de, de, de koning is in Amsterdam. Ja, nee, zeker. Maar ik vind, ik vind ook terecht dat het in Amsterdam is. Ja. Uh, dat is onze hoofdstad en daar moet het ook uh, plaatsvinden. Ja. Uh, maar u vinden. krijgt natuurlijk wel het afscheid van koningin dan prinses Beatrix. Ja, hè? dat heb ik zeker Sinds niet september. geëist. Uh, het is uitdrukkelijk ook een verzoek aan Rotterdam uh, om, uh, om het uh, te, willen, uh, te willen doen. Ja. Het idee is uh, wel in kringen uh, in en rond het comité wel, wel ontstaan. Uh, ik pas wel op als burgemeester van Rotterdam om uh, me uit te drukken in termen van ik eis of ik verlang. Dat het is mij echt uitdrukkelijk ja. verzocht om het te doen. Vervolgens heb ik het overgebracht aan het presidium van de Raad van Rotterdam <coughs> en aan het college. En wij zijn heel graag bereid, dat noemen we overigens geen afscheidsfeest, uh, uh, maar, maar dank. een het dank, dank uh, ja, onder ja. de titel uh, met hart en ziel. Ja, levert het stad ook nog iets op? Economisch gezien. Ik bedoel, het is een groot feest natuurlijk. Maar heeft u er als stad ook nog iets aan? Nou ja, de stad Rotterdam is, uh, heeft natuurlijk alles met water te maken. Uh, wij expo exporteren ook alles wat te maken heeft met de geest van, van het water. En dat feest gaat zich ook voor een groot deel rondom het water afspelen in de, in de Maas. Ja. En dat, dat feest dat gaat de hele wereld uh, rond. En daarmee hopen wij wel weer uh, internationaal te kunnen laten zien waartoe wij uh, in Nederland in, in ja. staat zijn. Ja. En wat ook overigens uh, koningin Betrix. met ver verder afgelopen uh, 30 jaar heeft ja. Deze week hebben we, hebben we een interview gezien met het nieuwe koningspaar... Uh, Willem-Alexander en Maxima. Uh, daar zat een heel klein, uh, wat ons betreft opmerkelijk fragmentje in... wat we toch eventjes aan u willen voorleggen. Want Willem-Alexander werd gevraagd hoe lang hij al wist... dat zijn moeder zou gaan aftreden. Luister nog even mee. In, in ons geval was dat toch al iets meer dan een jaar voordat u het wist. Een jaar? Een jaar voor het wist, ja. Dat heeft de koningin ook gezegd in haar toespraak op 28 januari... dat ze al langere tijd mee bezig was. Ja, we hebben op een gegeven moment hebben besproken... Van de, als de situatie rustig is in Nederland... dan kunnen we op 28 januari 2013 aankondigen... dat het op 30 april 2013 gaat gebeuren als het op een gegeven moment rustig is in Nederland. Dat was een overweging van ja. haar majesteit. Ja. Wat zou ze daarmee bedoeld hebben, denkt u? Stabiliteit schat ik zo in. Politieke uh, Ik denk dat het. Uh, uh, iedereen die Majesteit kent en die af en toe met haar praat, die, uh, die weet dat zij bijzonder uh, gehecht is aan een stabiel uh, politiek-maatschappelijk klimaat. Ik denk dat de Majesteit niet aan zou hebben gedacht uh, om deze mededeling te doen in een politiek woelige tijden. Ja. Uh, dat uh, leg ik zo uit. U zegt het ook meteen, mevrouw Dupuy, politieke stabiliteit. Ja, dat denk ik, Ja omdat dat natuurlijk toch de structuur van de nee. samenleving borgt. Daar, het moet in Den Haag uh, een beetje behoorlijk lopen. Uh, om de samenleving te laten rijlen en zeilen. En um, ik vind het niet zo stabiel nu. maar het uh, is misschien wel beter dan een jaar geleden. Ja, maar toch was het voor haar, al meer dus dan anderhalf jaar geleden. reden om toen al tegen haar zoon te zeggen. Als het ja, ja. allemaal rustig blijft, dan ga ik volgend jaar weg. Ja, maar ja, maar het was toen lastig. Want toen zaten we met het gedoogkabinet... en ik begrijp heel goed dat je dan enige reserve hebt... over de stabiliteit van het land. En dat is ook wel gebleken natuurlijk. Ja, dat... Is, is dat in, indirect, zou je dat ook zo kunnen vertalen... Eh, ook kritiek op de politiek... en eigenlijk ook de premiers en de coalities die we gehad hebben. Balken balken, de kabinet 1, 2, 3 tot en met 4. <coughs> uh, het eerste kabinet, uh, Rutte, met, met die aparte gedoogvorm met de PvdA. Daar zit, daar, kijk als je dan niet op Ja, wil, maar dat zou... mag wel. Waarom zou dat niet mogen? We hebben allemaal het gevoel gehad in het Haagse... Uh, dat de zaken niet lopen zoals ze behoren te lopen. En dat, het, uh, dat er veel te veel kabinetswisselingen zijn geweest. En inderdaad dat de zaak onstabiel is geweest. En nog steeds niet echt helemaal stabiel is. En uh, dat is een, niet de schuld van één persoon en ook niet van één regering. Zo is het gegroeid in Nederland. Ik vind het prima als mensen, maar zeker ook de koningin... die het uh, slagveld goed kan overzien zegt, ja, dat, is, dat moet, wel, het moet wel eigenlijk wat beter dan het gaat. U ik vind het dat slagveld? Ook. Ja, ik vind het, uh, ik vind het heftig. Zoals je nu in Den Haag ziet dat de dingen gaan. Dat zou ik zelf ook anders wensen. Ik, bedoel, het ik, zou, is echt, ik, uh... ik zou het zelf een transitieperiode willen noemen. Die nou, wat mij betreft... nou, volgens mevrouw Dupuis is het iets bloediger dan een transitieperiode. Nou, ik zou het een transitieperiode willen noemen die wat mij betreft wel te lang duurt. O oh, ja, dat zijn we zeker um, eens. Uh, die, maar zij leggen ze uit transitie, de, een transitie van wat naar wat? Nou, we komen van uh, vaste, vaste waarden, vaste patronen, uh, vaste omvang van politieke partijen, uh, vaste uh, regiervormen. Een centrum-links of een centrum-rechtse coalitie. Uh, Zo'n variant als een gedoogverhaal hebben we natuurlijk nooit gekend. Ja, dus er zitten wat nieuwe elementen in, in, het, in, het, in het landschap die heel veel onzekerheden met zich meebrengen. En ik kan me heel goed voorstellen dat uh, majesteit ervan uh, uitgaat van... ja, maar als ik op een gegeven moment die overstap, uh, die stap uh, zet... dan moet dat gebeuren in een klimaat die zich daar ook daarvoor leent. Je ja. moet niet te veel variabelen tegelijkertijd in beweging brengen. Want dan wordt het, wordt het plaatje erg ondoorzicht. On, en natuurlijk ondoorzicht. Een, uh, een vergroting van, van, het, van ja. links en een vergroting van rechts is... Ja. De transitieperiode is ja. overigens wat mij betreft uh, vanaf, uh, uh, vanaf eind jaren negentig zo ongeveer. Ja, maar naar, waar, naar wat? En hij duurt. Um, nou ja, naar, naar, een, een, een nieuwe, naar iets nieuws. En dat, dat, dat is een zoektocht. Daar zijn we echt nog lang niet uit. Ja. Dat is een zoektocht met elkaar. Kennelijk ja. heeft Majesteit dat ook gezien. Want ik, ik citeer nu even uit de NRC. Uh, en NRC citeert dan weer uit een boekje. wat Jutta Goris uh, heeft geschreven. Een journaliste. dwars door alle weerstand heen. over Koningin Beatrix. En dan concludeert zij dat Koningin Beatrix de opkomst van het populisme. nog voor de oprichting van Leefpartij. Waar Nederland nog voor Pim Fortuyn al signaleerde... en dat ze in 2000 al met toenmalig premier Wim Kok... en vicevoorzitter van de Raad van State Herman Jenk willink uh, besprak hoe zij daar in haar positie mee om zou moeten gaan. Heeft, heeft u inderdaad eerder ook wel eens bij de koningin dit soort signalen gezien, gemerkt, gehoord dat zij daarover nou, ik nadacht? Ik heb een paar keer indringend met majesteit mogen spreken, maar het staat mij niet vrij om daaruit te citeren. Dat moet je ook nooit doen. Nee, ik vraag ook niet om een citaat, uh, maar misschien de geest van die gesprekken. Nee, maar als, die als, je als je naar de, de, de kersttoespraken van majesteit kijkt de afgelopen jaren, dan zit er een patroon in van zorg. Zorg ook voor het ja, populisme met name. Een, een zorg in zijn algemeenheid over, ja. over hoe wij met elkaar in Nederland omgaan. En, en, maar populisme uh, is ook een, een reactie op een fenomeen. En dat fenomeen was dat er heel veel taboes waren in Nederland. Ook in de politiek. Om grote onderwerpen aan te snijden. En uh, ja, ik zie dat dan als een, een noodzakelijk gevolg daarvan. Dat je een populistische stroming nee, krijgt. Noem, noem en dat moet je weer taboe dan? Wat, wat om nou ja, de, de, de immigratiepolitiek is toch jaren... Ik heb het zelf nog aan een lijve ondervonden... in. Nederland. 1998, volstrekt taboe geweest. om er echt serieus naar te kijken. niet om er een beetje over te praten. Dat kon iedereen natuurlijk mooi. Dus, maar er waren wel meer dingen waarvan je zei. ja, dit is raar in dit land. En hoe kunnen we dit zo blijven doen? En mag daar dan een reactie op komen? Ja, natuurlijk mag dat. Maar die is dan extreem. Dat is dan weer vervelend. En dat moet. En dat ben ik wel met mijn buurman eens. Dat moet dan een beetje uitmiddelen. Maar ja. ik ben het ook met hem eens dat het wel heel erg lang duurt. En dat de kracht van de klassieke politiek. Partijen, toch ja. Misschien moet je ook constateren. Ik ben in Rotterdam actief met uh, buurtgesprekken. Ik doe daar zo'n 25 tot 30 per jaar in georganiseerde vorm. Uh, en het gaat soms echt over heel klein leed waar, uh, waar onze bewoners mee te maken mm -hmm. uh, hebben. Uh, misschien moet je zeggen dat veel politieke partijen... Uh, niet meer de bereidheid hadden zich bezig te houden... met uh, de alledaagse ergernissen waar veel bewoners ja. zich mee bezighouden. Uh, dat wordt mij ook overigens door collega-journalisten... Uh, tegengeworpen van burgemeester. Moet je daar nou hier mee bezig zijn? Ja, de optelsom van al dit kleine leed is het grote leed van de samenleving. Ja. En daar moet wel aandacht voor zijn. Dus ik denk dat wel gevestigde politieke partijen... wat degelijk terugblikkend zouden moeten concluderen... dat ze gaten hebben laten vallen... Die op een andere manier door andere, andere politici zijn ingevuld, wat wij populisme noemen. Ik ja. vind dat een onrecht en een kwalificatie, die daar gekoppeld Precies. wordt. De Partij ja. van de Arbeid, bijvoorbeeld, mijn partij, heeft jarenlang het onbudswerk gewoon laten liggen. Het is toch niet vreemd dat een SP vervolgens opkomt hmm. en dat gaat invullen. Ja, de partij uh, uh, is, is nu aan een soort inhaalactie nou ja, maar bezig. Maar dat he, zijn daarin. dus belangrijke lessen ja. die ook gevestigde politieke partijen moeten leren. Van wat hebben ze nou laten vallen, waardoor dit zo mede is ontstaan. En de ik vind dat heel belangrijk. Nou, ik vind juist, sowieso een ja, vraag ja. of in Den Haag niet beslissingen worden genomen. Ik doel dan met name op de Tweede Kamer, die misschien helemaal niet gedeeld worden door de meerderheid van het Nederlands volk. Ik vind, ik vind de afstand en de kloof van de ideeën van mensen in de Tweede Kamer, en voor een deel ook in de Eerste Kamer, met wat de Nederlander eigenlijk vindt, vind ik ja. behoorlijk groot. Nou ja, noem dan ook hierbij is een voorbeeld waarbij u dit onderschrijft. Nou ja, kijk, de hele kwestie van de, de woonportefeuille. Nou ja, wat u in het begin al heeft. Ja, eigenlijk. dat is een nou, uw partij heeft daar toch, sterker nog... uw um, partijgenoot en minister die over wonen gaat... de heer Blok heeft daar... Uh, nou, hij heeft nu probeert nu wat op te schudden. Ja, maar dat vindt u niks, begrijp ik. Ja, ik vind is. het wel niks, maar er moet u veel meer nee, op... Nee, ik bedoel, ik vind het, er moet geschud ja, voor worden. Voor het weet is het een quoteje wat moet, eruit eruit knippen. Ja, ja, voorzichtig. Uh, er moet geschud worden. Zeker op het woondossier, Maar dat betreft dan alles. De hypotheekrente, de huursubsidie. Ja. Uh, de belasting uh, van, door, uh, van het, uh, de koopsommen van huizen. door die, die belasting die nu is tijdelijk nog eens teruggeduwd. Uh, maar uh, er is zoveel aan de hand. Ja. Maar u zegt eigenlijk. Er worden in Den Haag besluiten genomen. Die misschien door de meerderheid van de Nederlandse bevolking. Helemaal niet worden gedeeld. Ja dat denk ik soms. ervaren. Een, een grote gemeente als Rotterdam. Krijgt daar natuurlijk ook rechtstreeks mee te maken. Meneer Abutaleb. Want de Rijksoverheid. Gaat bezuinigen, er komt straks ongelooflijk veel op uw bordje als gemeente ja. neer. Heel veel mensen gaan daar heel veel nadelen van ondervinden. U krijgt veel meer taken, u krijgt veel minder geld. Ja, vanaf. Is af. dat nou zoiets waarvan, waarvan u, mevrouw Dupuis, zou zeggen... nou, dit is nou zo'n zo iets wat dan in Den Haag wordt besloten... maar wat, u, u moet daar als gemeente maar weglaten. Ja, als je realiseert dat je weinig geld krijgt... dan kun je misschien heel verdrietig van worden. Uh, maar als je ziet dat je daar ook kansen krijgt om nieuwe dingen te doen... dan word je weer heel, heel vrolijk. Een voorbeeld, de... heel politiek antwoord wat u nu Nee, zegt, het gaat. Het, het meen ik oprecht. Thuiszorg. Wij krijgen aanzienlijk minder geld voor thuiszorg dan, ja, we, nu, even, even, dan we nu Daar hebben. ga ik even onderbreken. Want dat is nou bijvoorbeeld zo'n punt. Er komt ook net een berichtje binnen ja. want over dat overleg. Over die zorg. Ja. Waarbij die thuiszorg zo'n belangrijk ja. onderwerp is. En mevrouw Jortsma, de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Uw club. Die zegt. Wij willen ook betrokken worden bij dat overleg voordat er een akkoord is. Want wij krijgen met name op het gebied van die zorg veel voor onze kiezer. Ja. Uh, aan de andere kant is het zo dat de Vereniging ook met hun eigen wethouder. Marco Florijn al langere tijd met de staatssecretaris om de tafel zit. Dus het is niet zo dat we niet weten wat er gebeurt. Okay, maar ik geef maar... u even dat, dat ja? voorbeeld. Uh, dus de do doorgaan ja. op, de, op, de, op de voet die we kenden uh, zal onzinnig zijn, want met dat klein beetje geld gaan we dat niet redden. Maar het wordt interessant als je op een gegeven moment naar het Noorse model gaat kijken. En we krijgen straks met Rotterdam-Zuid een, een, een totaal nieuwe transformatie van een aantal wijken. Het Noorse model. Uh, het krijg je dus de kans om kleinschalig wonen uh, te organiseren mm. in kleine groepen met heel veel domotica. Uh, dus elektronica waar je ook dingen mee kunt controleren. Waarbij de buren een rol hebben, waarbij de omgeving een rol heeft en de professionals in de zorg een, een, rol, een rol hebben. Iedereen onder het, de webcam? Het geeft, nee, we moet dat niet bagatelliseren. Maar het, nee. geeft dus, het is echt een fantastisch concept. Uh, ik, ik heb het gezien. Het werkt in Noorwegen. Het is een van de voorbeelden ja. voor ons hier in het Westen. Kijken naar de Scandinavische landen rondom, rondom zorg. Dat, dat, is, dat brengt een nieuwe uitdaging met zich mee om ja. op nieuwe dingen te doen. Ja, dus nieuwe dingen te doen, en, maar dan zeggen mensen thuis... maar ik heb dat zelf ook, als ik dan vandaag hoor... dat er toch nog altijd 65.000 mensen in de thuiszorg... op ontslag kunnen regelen, ja. kan ik niet helemaal volgen dan. Nee, waar, waar, waar het mij om gaat, is dat je moet proberen... Het gaat over huishoudelijke uh, hulp, uh, ja, dat is wel wat anders de, dan thuis. Dat moet wel gedaan worden. Ja, dat is dat dat zeker. de vraag, ja, het, dat, kan ook, ja, oh. dat kan ook de dochter of de zuster ja, of de buurvrouw. Ja, als je alleen bent. Ja. Ja, dat, pech ja, maar dan, daar, moet, daar is de gemeente natuurlijk betere uh, inschatter van. Je moet ja. altijd ervoor zorgen dat het dat slechtste geval... Nee, dat het slechtste geval bediend wordt. altijd. Even, even terug naar Rotterdam. U zegt eigenlijk, de bezuinigingen zoals die worden voorgesteld, die bieden de, een gemeente ook een kans. Uh, ik zei, om te beginnen zei ik, daar kun je verdrietig van worden. En dat is ja. ook zo, want als je minder geld krijgt, is het natuurlijk heel vervelend. Maar tegelijkertijd kun je, en uh, dat is weer de realiteit van alle dag, niet doorgaan op uh, ingeslagen weg met dat klein beetje geld. Nee, dus je moet een transformatie organiseren naar andere producten, met andere partijen, andere vormen van service, andere vormen van dienstverlening. Ja. Want wat we nu hebben, dat kunnen we op deze manier niet meer redden. Nee, maar in, ook in uw stad stijgt de werkloosheid. Ja. Uh, ik kan me toch ook voorstellen dat u denkt, van daar, daar moeten andere oplossingen voor komen. Er stijgt de werkloosheid, maar tegelijkertijd zijn er 3000 banen in de haven. Dat betekent dus ook dat we een enorme mismatch hebben. En waarom aan, worden die dan niet vervuld? ga ik zo wat al zeggen. Ja. De mismatch, de mismatch. Tussen de opleidingen van de mensen en wat de werkgelegenheid in de haven vraagt. Iedereen praat over de crisis, waar ik liever niet over praat. Maar afgelopen jaren hebben we in Rotterdam... 3 miljard private investeringen gehad, mm. over vertrouwen gesproken. Mm -hmm. Het internationale bedrijfsleven heeft daar dus ongelooflijk veel vertrouwen in. Maar we moeten wel ervoor zorgen zowel voor de korte termijn... dat we mensen omscholen, als voor de lange termijn... mensen die juist de opleidingen mm. aanbieden. Want als ik ergens een, een punt waar ik terecht de Tweede Kamer... en de regering op wil aanvallen... dat is gebrekkig aandacht voor het technisch onderwijs. Um, um, daar wordt eindeloos gedebatteerd over hele vraagstuk. maar dit moet geregeld worden ja. de komende jaren. En daar hebben we dus daar hebben En daar, dus de daar is dus een plan voor. En daar is dan ook in Rotterdam een plan voor. Ik heb begrepen is, is, met een beurs is, dat meer dan één plan is. Er, is jongeren is, is, is, is zich daarvoor. kunnen laten scholen ja. voor dit soort technische beroepen, ja. dan met name voor de haven. Ja. En dus uh, je moet ook kijken naar andere mogelijkheden die daar aan de aan de aan de orde zijn. Ik was gisteren weer de hele dag in de in de in de haven. Als je ziet wat er op het gebied van innovatie en wat daar gebeurt. Uh, de, de, de, komende, de komende jaren. We verwachten daar ook weer miljarden investeringen... ook de komende, de komende jaren rondom het Tweede Maasvlakte. Mm -hmm. Daar moeten we mensen voor hebben. En als we die mensen niet, niet, ja. niet hebben... Goeie PR. En uh, waar Goeie praten PR, we dan ja. over? We ja. praten over 10.000 tot 20.000 banen. Nou, nou, dus u praat mij niet over uh, de werkloosheid van gisteren... maar praat mij liever ja, over de kansen werkelijk. van morgen. Nou, dan gaat u uh, naar Roemenië, geloof ik, en naar Bulgarije. En dat zijn landen waar nou heel veel mensen uitgerekend... uit die landen ook graag hier naartoe komen... Ja. Om hier te komen werken. Ja. En, maar dat vindt u geloof ik geen goed idee Hoe zit dat? Nou, dat vind ik geen schande. De, de city in Londen stikt van de Nederlanders... die daar het financiële ja. sector runnen. Die worden ook dus niet teruggestuurd. Al, nee, als je zegt in één groot Europa... moeten we met elkaar uh, uh, dat mogelijk maken... dan vind ik dat prima. Maar, waar waar je... het over gaat is dat ik niet wil... dat mensen in Rotterdam worden uitgebuit... Dat ze het minimumloon verdienen hmm. en dat ze door huisjesmelkers huisjes, ook niet worden uitgebuit, maar dat ze gewoon een nette um, uh, etage of een kamer hebben om daarin, uh, daarin te wonen. Dat de mensen recht hebben om te weten dat het zo hier geregeld uh, is. Um, en dat zijn de gesprekken die wij voeren met de Roemenen en de Bulgaren. Dus het is niet zo dat u zegt ze mogen hier niet komen? Nee, dat zou de eerste. Uh, ik ben Europeaan. Want dan zou je ook moeten zeggen. Weg met de Nederlanders uit de City in Londen. Dat zou ik. Uh, ja, ook ja, niet ja dat toch wordt het beeld een beetje gevestigd alsof wij ons moeten wapenen tegen de stroom uh, uh, werknemers, uh, arbeidzoekenden uit Roemenië en Bulgarije. Nee, voor een deel uh, leveren deze mensen hardwerkende mensen overigens. Voor een deel leveren ze ook arbeid waar we echt behoorlijk behoefte aan, uh, aan, uh, aan hebben. Um, uh, de Tweede Maasvlakte uh, is niet... Uh, ja, het is Nederlandse technologie. Hmm. Maar de mensen die daar gewerkt hebben de afgelopen jaren... komen voor een groot deel uit het buitenland. Ja. Maar het zou wel fijn zijn als er een soort uh, fair play was... dat de inkomens van de mensen uit uh, Roemenië en uh, Bulgarije... Uh, niet heel erg onder die van ons zitten, want dan is het natuurlijk een hele rare concurrentie. Dus daar zitten natuurlijk dingen die niet kloppen. Want ja. als ze gewoon in het Nederlandse systeem werken, vallen ze onder Nederlandse regels voor arbeid. En dat zou moeten. Dus ik zou er helemaal niet zoveel bezwaar tegen hebben als ze maar dan ook echt volgens de Nederlandse regels worden bejegen. En ook moeten, moeten handelen. En ja. dat is niet het geval. En dan kan ik me voorstellen dat Nederlanders zeggen, ze pakken onze banen weg. Is dat nou iets wat ook bijvoorbeeld in zo'n sociaal akkoord geregeld zou moeten zijn? Ja, dat, uh, dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Of dat nou voor de hand ligt. Nou ja, het, het is in dat doen. sociaal akkoord is natuurlijk wel afgesproken. Althans, dat hebben we minister Asje ook horen zeggen. Dat hij uh, ervoor zou gaan zorgen dat zeg maar, alle regels die wij hier in Nederland met elkaar hebben afgesproken. niet meer zouden worden ontdoken door bijvoorbeeld werkgevers. Ja, ja. Nou, door ja, bijvoorbeeld goedkopere ja. krachten uit het buitenland aan te nemen en hier te laten werken. Ja, maar ja. Moet, dat was... eerlijk gezegd, een, als je een sociaal akkoord moet maken om regels die je hebt te handhaven. Dan is is er iets raars in die samenleving. Dus dat is heel vreemd. Nee, dat zou niet ja. in een sociaal akkoord moeten. Dat moet gewoon de afspraak zijn, wij houden ons aan de regels. Ja. En, uh, en dan voor iedereen geldt hetzelfde. Het is een kwestie van goed uh, inspectie en, en handhavingswerk. Ja. Zeer recent is een, een behoorlijk bedrijf in Rotterdam uh, um, gesanctioneerd met 1,8 miljoen euro boete voor ja. het feit dat men uh, de regels, uh, of of dat nou winnens en wetens is, maar in mijn van de regels ontdoken zijn. Wel, en, en ik denk dus dat het goed is dat daarop gehandhaafd uh, wordt. Uh, maar het feit dat we in 1 euro het recht hebben ons te bewegen op zoek naar arbeid. Dat is het recht van allen. je ja. kan niet van de Roemenen zeggen dat geldt niet voor u. Als we dat nee. accepteren, dan geldt dat voor ons allen. Ja. Vindt u, mevrouw Dupie, bijvoorbeeld zo'n sociaal akkoord... waar nou de afgelopen week zo uitvoerig over gedebatteerd is... en wat zo'n belangrijk onderwerp steeds was... in het politieke debat de afgelopen maanden... Um, dat dat nou die spirit en die trots en die borst vooruit gevoelens... waar Abu Talib het over heeft, uh, enthousiasmeert... Nou, dat kan ik nog niet overzien, eerlijk gezegd. Uh, het is wel fijn als we uh, uh, toch weer aan het polderen slaan. Want het ja. blijkt in Nederland toch in het verleden ook redelijk uh, goed gelopen te zijn. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de details van het sociaal akkoord uh, mij niet helemaal duidelijk zijn. Ik blijf altijd vragen houden over... Uh, het feit dat zich uh, een proces uh, voltrekt wat eigenlijk buiten de democratie staat. Want dit is natuurlijk een andere vorm van vertegenwoordiging dan een volksvertegenwoordiging. Zoals de, de beide kamers vormen. En uh, ik heb altijd een zekere huivering voor te veel afspraken buiten de, de politieke arena om. Ik want vind het zijn op... afspraken werkgevers, werknemers ja. die in feite de dienst uitmaken. Nou ja, dat daarin. is natuurlijk toch een, een specifieke groep die dan tegenover een andere specifieke groep staat. Zou... Ik ben wel blij als het een eind eens worden, want dat maakt het zaakje wel al makkelijker en dat, dan loopt het ook soepeler. Maar het blijft natuurlijk iets wat zich aan de rand van de democratie bevindt. Ja, want het, waarmee u bedoelt eigenlijk, het is wel het parlement, uh, tweede en Je... eerste kamer die er uiteindelijk over moeten gaan. Nou ja, ja, die zouden het laatste woord daarin wel moeten hebben. En dat is natuurlijk niet het geval. Ja, ik ga je er iets over zeggen? Daar ja. ben ik het eigenlijk lichtelijk niet mee oneens. Want um, wij hebben natuurlijk in, in wet en regelgeving... hebben we de sociale partners cruciale rollen toebedeeld. En dat heeft het parlement gedaan. Um, de, de wijze waarop pensioenen worden geregeld... Uh, is toebedeeld aan sociale partners. En er is een pensioenwet waarin dat in staat. Dat regelt de wet... Uh, het, uh, het belangrijkste instrument wat we hebben op het terrein van de arbeidsmarkt is die van de collectieve arbeidsovereenkomst, de CAO, is bij wet in handen gelegd van sociale partners. Uh, dus, nou ja, uh, nou, in die zin heeft de Kamer altijd het laatste ja, woord. Ja, natuurlijk. Uh, zeker nog. Die heeft dat kader gemaakt. Die heeft dat, uh, kader, gemaakt. Ja, die die heeft dat kader gemaakt waarbinnen zich dat afspeelt. Dus uh, aan de rand van de democratie, zou ik het niet willen zeggen, mm. zou binnen zeggen het is in het hart van de democratie. Ja, maar daar is over, de uh, ja, daar is over, over dat akkoord natuurlijk wel. Misschien kan u daarmee ook doelen op de rol van, uh, van van de, de Tweede Kamer, mevrouw Dupuy, uh, nu alweer verwarring over die afspraken... in de zin van het bezuinigingspakket is van tafel. Hebben wij de ja, sociale Ja, het tweede, hè, het ja, nou ja, 4,3 miljard. Extra, precies. Maar ja. niet het regeerakkoord bezuinigen. Nee, nee, dat nog net niet. Maar dat heeft iedereen al diep in een laag gestopt. Nou, dat is niet zo. Nee? Maar het nee, gaat hier om die 4,3 miljard, die extra nodig ja. zou zijn, nog maar een paar weken geleden, maar waarvan nu in dat sociaal akkoord is afgesproken, dat doen we even niet. Dat nee, stellen we nee, maar even maar uit. Ik wou zeggen, als het om de zorg gaat, waar we ook over onderhandeld hebben, is de, het regeerakkoord, want dat moet ook uitgevoerd worden. Ja. Ja. En dat is ook uh, dat is nog niet qua wetgeving rond. Maar uh, in, in de sector waar ik voorzitter van ben. zijn we toch uh, in vier jaar 800 miljoen euro kwijt. Nou, kijk maar eens hoeveel plaatsen, arbeidsplaatsen. Ja. Mm -hmm. Dat betekent dan ja. bijna alle kosten in de zorg zijn arbeidskosten. Ja. En zeker ook in de gehandicaptenzorg. Ja, ik, ja. Heb de zorg. ja ik, ik, ik wilde eigenlijk een vraag stellen. Maar goed, meneer haanen nou, ja, gaat u stak, maar gewoon. Ja, ik strak net mijn vinger in ja. Ja, heel precies. <laughs> ja. Uh, ja, uh, Het is maar natuurlijk in deze wie je graag wilt citeren. We ja, nee. hebben hier uh, de mensen van uh, het Internationaal Monetair nog maar kort geleden in, in Nederland uh, gehad. En die zeiden, ach, die 4,3 miljard, daar hoef je niet eens aan te beginnen. Dat is zo'n klein bedrag vergeleken ja. met het BBP wat we hebben is zelfs van 700 miljard. Ja. ja, het is maar wat je wilt oh, citeren. Zo, en... Zoveel is het nog niet, hoor, 700. Nou, maar nee, nou, zo middel... was iets... Uh, 650, 6, ja. Nou, goed, nou, goed, nou. Ik, goed, daarmee ja. wordt de verwarring ja. natuurlijk. Ik ja, ik ja, het ja. Maar, maar, maar ik bedoel, het is maar, het is maar wat, je, wat, je, wat je in de economische wetenschap... Uh, die, wie wilt geloven. Ja, en maar ik daar hadden we het dus aan het begin ook al over. Daar word je dus als burger hartstikke gek van. Maar ja, de een zegt: Economisch het valt wel mee. De ander zegt: het ja. moet echt. Ja, dus ik, ik denk dat het ja. belangrijke is. Ik ben het dus in die zin echt met Asscher en Rutte eens, als je een afspraak maakt. Geeft die afspraak de tijd dat hij zich kan nestelen... dat hij kan gedijen... dat hij kan leiden tot een andere psychologie in Nederland? En echt, als het moet om weer uh, bezuinigingen ja. door te voeren... dan doe je dat... Uh, ik, maar ik maar ga dat is dan mei... al wel augustus? Ik dus ga in mei... Tijd is ah, ja, dat? Goed, dat moeten we maar bekijken. Dat kan op een ander moment ook. Ik ga in, in mei met mijn college gaan we de begroting maken. En echt, wij gaan gewoon uit van, de begr... van die bezuinigingen... waar u net van zei. Die ja. zijn al lang vergeten. Die staan bij ons hart uh, ja. bovenaan. Ja, dan die gaan we gewoon de in de begroting, de begroting okay. doorwerken. Maar ja. goed, die verwarring... Wordt natuurlijk niet door ons veroorzaakt. We hebben ook steeds dat magische getal van 3%, wat volgens ja. Brussel het maximum is aan het tekort wat wij mogen hebben. Volgens onszelf, hè ooit. Wij ja. hebben we dat zelf zo zwaar. We hebben zelf gezet. bedacht. Dat ja. hadden we inderdaad misschien beter niet moeten doen. Maar we zitten eraan vast. Uh, even zo goed is daar een discussie over. Ja, die 3% is niet heilig. Uh, ook op grond van het sociale akkoord moeten we dat even vooruit. Ja, schrijven. ik geef het je te doen om in deze tijd een land te besturen. Ik wil in die zin ja, toch dat, wel een pleidooi houden voor. Uh, een enig vertrouwen in ons kabinet. Uh, en dat zeg ik niet alleen uit politieke overwegingen, want het is toch wel heel erg ingewikkeld. En als je die 4 miljard, ik, denk dat het, ik vind het ook onwaarschijnlijk dat het lukt, maar stel nou dat het lukt, dan zou het natuurlijk heel jammer zijn als er nog een heleboel is wegbezuinigd, nu ook in de zorg, dat hebben we ook steeds gezegd, wat hè, als, er, uh, als er dan ineens wel een hele andere situatie weer ontstaat, wat betekent dat dan voor de mensen in onze instellingen? Dat is maar, echt maar lastig. Maar die 3% is wel een heilige taal. de ja. premier heeft gezegd, nou nu even niet. En nu uh, uh, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer zegt... maar die 3% is gewoon 3%, zegt hij vandaag ook weer... in een groot interview in de Telegraaf. Wat moeten mensen daar nou ja, mee? De, de, ja, laten we... Hoe moet je dat uitleggen? Ja... Laten we ja, dit vaststellen. Economie is geen keiharde wetenschap. Nee. Nee. Economie is een kwestie van interpreteren van de werkelijkheid... In, in de modellen die je in je hoofd hebt. En dat de een er anders uitkomt dan de ander vind ik niet onbegrijpelijk. Zo is de wereld. De wereld is ambivalent. De wereld zit vol met dingen die elkaar tegenspreken. Er zijn bewegingen aan de gang in, in, in, uh, in, uh, zeg maar op, op grote mondiale schaal... die we nog totaal niet kunnen overzien. Dat de uh, hele midden oosten... Oh, he minder belangrijk ja. wordt. Het is allemaal in beweging. Mag ik er iets aan toevoegen? Daar is geen zekerheid te vinden. Nee. Abu Talib we... wil er iets aan toevoegen? Nou ja, het, het haalt mij al langere tijd uh, bezig. We kunnen natuurlijk eindelijk, uh, eindeloos elkaar de tent uitvechten over 3%, 3,2%. Uh, um, uh, en daar komen we echt wel uit. Uh, wij hebben in de jaren 70 hebben we een financieringstekort gehad van 7,8%. Mm -hmm. Even te relativeren. Ja. Dat is één twee Waar ik echt behoefte aan heb, echt met regering, parlement en alle andere bestuurders in dit land, is een beetje een visual Opvatting over waar we naartoe willen. Nou, hoort u die wel eens? Uh, nou, daar hebben dit ik, kabinet. Ik zeg ook dat u daar het, zit. Nou ja, er wordt te veel ge, uh, gevochten op een vierkante meter. Kop alsjeblieft van die, van die vierkante meter af. En laten we eens gaan kijken uh, of we een visionair opvatting over waar we naartoe willen met dit land. Economisch, sociaal, onderwijs en alles. Van al wie al zou u die willen horen? Nou, van, van ons allen. Ik zeg dat ook uitdrukkelijk ja, bij. We kunnen niet allemaal tegelijk nee, van, in koor van, gaan roepen waar ja, we naartoe moeten. Maar u hoort het een toch wel, U wilt dat ik dat parkeer bij iemand dat iemand de schuld heeft. Nee, dat doe ik niet. niet Wij de schuld, we... maar wie is nee. daar verantwoordelijk met, voor? We met, hebben een kabinet. Met dat alle, zou dan... want Ik ben begonnen ook te zeggen, dit klimaat maken we met z'n allen. Het uh, is net zo dus is... als met dat lied. Dat alle Nederlanders een zin kunnen aanleveren. Nee. En dat is dan de visionaire gedachte. We nou, moeten het ook niet bagatelliseren. Nee. Maar het is heel belangrijk om ons uh, te herpakken, te herpositioneren... Oh, um, uh, en dat we weer het debat gaan voeren over werkelijk de dingen die, die er, er, er toe doen. Er wordt te veel op de vierkante centimeter op het moment de strijd aangegaan. En is, in is dat ook die vierkante centimeter discussie die u niet zo apprecieert? Ook de discussie, typeert u ook de discussie over die 3% waar Zeilsta van de VVD vandaag weer een duitje uh, voor in de zak heeft gedaan mee? Nee, zo typeer ik hem niet. Ik, ik denk dat we, daar, dat we daar echt wel uit gaan komen. Dat hebben we altijd ook bewezen. We zijn ook loyaal uh, aan de Europese uitgangspunten. Punten. Samsung heeft ook gezegd dat als het nodig is komen die bezuinigingen er ook, ook wel... Maar geeft dat akkoord nu even een beetje de tijd om, om, uh, om in te dalen. Om uh, um, uh, um deel uit te maken van de psychologie van, van de burgers en bedrijven in dit, uh, in dit land. Engt van het akkoord was nog niet droog, of wij vechten weer een ander gevecht uit. Ja. Dat staat mij zo tegen de borst. Ja. Laten we nog heel even teruggaan naar het zorgakkoord. Daar begonnen we onze uitzending ook mee. We weten het niet zeker, maar volgens ons wordt daar onderhandeld nog over steeds? dat zorgakkoord. Ja, ik weet het niet meer. Ik weet niet meer, minder dan u. Nee, maar... Maar wat hoopt u dat er straks in staat? Als er ik, inderdaad een uitkomst komt. Ik hoop dat de, de, de afspraken die uh, de afgelopen weken over tafel zijn gegaan... Uh, dat die voor een groot deel door kunnen gaan. En dat betekent inderdaad dat er... Uh, uh, uh, gematigd wordt in, uh, bij de lonen in de zorg. Uh, tijdelijk. Uh, betekent dat dat, dat er... is eigenlijk al min of meer aangegeven, ook door AvaCabo. Die zou dat wel willen. Die zou dat willen, maar daar, die heeft daar dat nog een hele agenda bij. Kijk, wat we zeker weten is dat de omvang van de zorg zoals die er nu is. En bedoel de hele gezondheidszorg, kunnen wij niet betalen op termijn. Het is nu al meer dan 12% van het Bruto-nationaal product. Mm. Uh, de drukt, het drukt zwaar op de inkomens van de middenklasse, mm -hmm. die 6 euro per jaar betalen... bij een inkomen van 35.000 euro. Dat is een waanzinnig hoog getal. Er moet wat gebeuren. Ik hoop werkelijk dat we het erover eens worden... dat we, dat we een goede basisgezondheidszorg moeten hebben. Zowel in de cure als in de care. En dat we toch uh, moeten gaan kijken of we niet op een, een, een soepele... Een, een professionele manier kunnen zeggen... zonder dat we de mensen uh, al te veel... Uh, in een foute positie brengen. Dat willen we natuurlijk helemaal niet. Maar iedereen zal een beetje minder moeten ja, inzetten. Zou, zou het ook op een andere manier kunnen, dan in banen schrappen? En dan heb ik het over misschien wel minder zorg, misschien wel minder. Nou ja, dat en is, steeds, dat is bij, de, bij de onderhandelingen eigenlijk steeds uh, voor de bewindspersonen en voor de uh, werkgevers in de zorg de vraag geweest. Uh, wie laat je nu de prijs betalen? He, voor, de, voor de kortingen. Uh, en onze, zijn het de werknemers of, of zijn het de, de cliënten? de cliënten. En uh, op Wat een gegeven moment zijn wij allemaal natuurlijk. Nou ja, uh, uiteindelijk zijn we het, is niet, we zijn het niet allemaal. Dus er zijn echt groepen cliënten die heel specifiek zijn. En, en we kunnen het hoogstens worden. Maar in principe. Uh, heeft de regering gezegd? dat nou was ik wel met ze eens. We, de, we moeten de cliënten zoveel mogelijk in positie houden, want die zijn kwetsbaar. Ontzien bedoelt? Zeker, ze ja. En uh, zeker in de langdurige zorg en mensen die kunnen niet altijd voor zichzelf zorgen. Dus dat moet je ook niet willen dan. Dus moet het dan aan de kant van de werknemer? Maar daar moet je ook weer mee uitkijken, want die werknemers hebben wel hele zware taken. En ik geef het je te doen om in een instelling voor gehandicapten ja. zorg op de zware afdeling te zitten. En bovendien met de werkloosheidscijfers... die we Eergisteren kregen, daar nog eens 100.000 aan toevoegen. Ja, dat is, is ook, ook niet echt. Dat is, nou ja, het is een, een, een pijnlijk dilemma. En hoe taal hebt u? Nou, ik hoop. Ze hebben nog twee minuten te onderhandelen tot twaalf uur. Ja, dat ik door. Ja, ik hoop <laughs> dat ze heel graag um, uh, uh, afspraken gaan maken om uh, in de zorg te gaan innoveren. Want daar, daar zou ik echt werkelijk behoefte aan, aan hebben. Nieuwe zorgarrangementen, nieuwe zorgconcepten. Ik heb een mevrouw mogen begeleiden de afgelopen tijd die overleed in een in verpleeghuis in, Den Haag, in, uh, in Rotterdam. Dat wens je niemand. Hey, tot, tot slot, mevrouw Dupuy, uh, als die vakbond nou niet zegt. Moet dan toch gewoon het kabinet uh, doorgaan? Ja, ik vind het wel ja. Hoe? En dan op eigen koers? Ja, nou ja, je kunt natuurlijk een deel van de vakbond negeren. Het is niet fijn en het zou niet meer eerste keus zijn. Maar misschien moet het wel. Oké, okay, Helene Dupuy en Amata Boutalem, dank. Als Daarmee goed. eindigt Troskamerbreed Kamerbreed voor deze week. We zijn er volgende week weer. Wij wensen u vast een mooie zaterdag. Tot volgende week. Dag. Samen thuis, samen trots. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... Sjoerd Sjoerdsma, het politieke talent in de Tweede Kamer van D66 komt langs. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1... Hij is de buitenlandwoordvoerder van D66 Na een gesprek zonder grenzen. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Ah, misschien kent iedereen hem nog niet, maar dat gaat zeker veranderen na onze uitzending. De Overnachting, vandaag vanaf middernacht op Radio 1...